Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Topambtenaren van het ministerie van Justitie hebben erop aangedrongen... dat PVV-leider Wilders in het minder Marokkanenproces... hard zou worden aangepakt. Het meldt RTL Nieuws op basis van een mailwisseling uit 2014... die het in handen heeft. Afgelopen week stelde Wilders verdediging dat toenmalig minister Opstelte... zich heeft bemoeid met het besluit tot vervolging. De huidige minister Grapperhaus sprak dat deze week tegen... Het ministerie van Justitie stelde dat er alleen praktisch overleg was geweest. Volgens RTL Nieuws blijkt uit de mail dat het departement Justitie voedde met argumenten tegen Wilders en dat het OM werd geadviseerd hard op te treden. De conservatieve partij in Groot-Brittannië... wil bij de eerstvolgende verkiezingen een tegenkandidaat naar voren schuiven... voor de voorzitter van het Lagerhuis, John Bercow. Het heeft de minister van Economische Zaken Letsem... tegen de kranten Daily Mail gezegd. Volgens de minister heeft Berko zich de afgelopen week niet onpartijdig genoeg opgesteld. Ze doelt op het besluit van de voorzitter om parlementariërs afgelopen dinsdag... te laten stemmen over nog een uitstel van de brexit. Daardoor kon het parlement een no-deal brexit eind oktober kunnen voorkomen. Daarmee zou het parlement een no-deal brexit kunnen voorkomen. In Oosterhout heeft de man geprobeerd een andere man te wurgen met een koord. Het slachtoffer zat midden op de dag met twee anderen op een bankje... toen de man van achteren het koord om zijn keel sloeg. De gealarmeerde politie vond in de buurt een koord... en later is ook een verdachte aangehouden. Het weer. Geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog... maar vlak aan zee kan nog wel een buitje vallen. In het binnenland kan het vannacht flink afkoelen tot een temperatuur van 6 graden... Aan zee wordt het niet kouder dan een graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt, er valt nog een enkele bui... en er is heel weinig wind. Gemiddeld wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is...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 Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1349. Hier op hem Zandvoort. En mijn naam is Benno Vuggen. U gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. muziekprogramma.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 Felaus plezier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 Thank <laughs> you.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 please visit my website www.anayamusic.com Bye!